6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Zo snel mogelijk duidelijkheid over zorgpremies, zegt minister Schippers. Aantal rokers neemt weer toe. En consulaat Benghazi waarschuwde over gebrek aan veiligheid. VVD-minister Schippers wilde plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie... zo snel mogelijk uitwerken. Schippers zei dat na haar gesprek met formateur Rutte...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 Voor het eerst in lange tijd neemt het aantal rokers in Nederland toe, dat blijkt uit de jaarlijkse rokersenquête van TNS Nipo in opdracht van Stivoro. In 2011 rookte 25% van de Nederlanders boven de 18, het laagste percentage ooit in Nederland. Eind dit jaar komt het waarschijnlijk uit op ruim 26%. En dat betekent dat er in een jaar zo'n 170.000 rokers zijn bijgekomen, meldt Stivoro. Volgens de stichting komt de stijging doordat stoppen met rokenprogramma's... niet meer worden vergoed uit het basispakket. En doordat er geen anti-rookcampagnes meer zijn. Steve Oroz stelt dat de tabakslobby van het kabinet Rutte vrij spel heeft gekregen. De politie in Haren was niet goed voorbereid op de Facebook-rellen in Haren. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de rellen... door het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. Volgens de journalisten heeft de Groningse korpschef Dros de situatie onderschat... Dross zei later dat er genoeg ME achter de hand was, maar dat was niet zo. Toen de rellen uitbraken waren er maar 16 ME'ers. Pas later kwam er versterking. De extra ME'ers waren niet gebriefd... en hadden geen idee waar ze de relschoppers naartoe moesten drijven. De politie en de gemeente Haren willen niet reageren. Zij wachten de conclusies van de commissie Cohen over de rellen af. De journalist Harald Dornbos heeft in het Amerikaanse consulaat in Benghazi... twee brieven gevonden...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 ANWB Verkeersinformatie. Het was een drukke avond, Zwits, maar de ergste drukte ligt nu achter ons. 160 kilometer vielen nog. De meeste vertragingen in de Randstad, maar ook bij Arnhem en Eindhoven is het druk. Een paar bijzonderheden. Er was een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Knopen Diemen nog twee kilometer. Heel even was daar een linker dicht. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knopend Baterdorp 5 kilometer. Op de A2 Amsterdam richting Den het knopend Oudrijn 4 kilometer. Heel even was daar de rechter reishoek dicht, daar was een auto stilgevallen. Op de A9 Amstelveen richting Diem is het wat vastgelopen voor Knoopend in 4 kilometer. Dat had te maken met het langere file op de A1. Een aanrijding op de A10 de ring Amsterdam tussen Zeeburg en Duivendrecht 3 kilometer. Daar is de reis ook nog dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Ewijk 9 kilometer. Hallo, ik ben Mark. Iowa Merel. Wat? Ja, ik stel me even voor in het Chinees.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 CZ zorgt ervoor dat ze sneller worden geholpen. Kijk voor alle vijf vragen en antwoorden voor een goede collectieve zorgverzekering op cz.nl. Zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Goedenavond, vrijdag 2 november is een dag van afscheid nemen van oude ministers, de ontvangst van nieuwe ministers en wachten op uitleg van de nieuwe premier. En die uitleg moet worden gegeven aan de leden van de VVD. Waarbij de centrale vraag is hoe hoog loopt die druk op bij die leden van de VVD. Want vanavond is er een eerste goede indicatie. Want dan is de VVD-bestuurdersvereniging eh, bij elkaar. Die organiseert namelijk een bijeenkomst. Mark Rutte zal er spreken. In Den Haag is nog Joost Vullings. Vast en zeker onderweg straks naar die bijeenkomst. Joost, is dit een geplande bijeenkomst trouwens? Of is die in de haast bij elkaar geroepen? Nou, Het is het jaarlijkse congres van die VVD-bestuurdersvereniging. Dus alle wethouders en gedeputeerden die in het land uh, hun werk doen voor de VVD. Het stond al op de agenda, maar ja, het valt wel op een heel politiek gevoelig moment. Ja, en Mark Rutte komt langs en dat is duidelijk. Hij heeft een hele hoop uit te leggen en dat moet hij ook zeker gaan doen vanavond. Ja, ja, iedereen hoor ik vandaag, he, al die mensen die bij hem langs zijn gekomen... als uh, beoogd premier en als beoogd minister. Die zeggen allemaal, we moeten er iets aan doen. We moeten gaan repareren. Maar ik heb Rutte er nog niet in die termen over gehoord. Nee, ja, die heeft natuurlijk de, de afgelopen twee dagen... Hij is binnengezeten in die stadhouderskamer... en is bezig geweest inderdaad met alle het ontvangen van de nieuwe bewindspersonen. Uh, in de, tot op heden hebben inderdaad andere mensen gesproken. Het is inderdaad de eerste keer dat we hem daarover gaan horen. Ja, Crisismanagement is toch um, les 1... het zo snel mogelijk uit de lucht halen van het probleem? Ja, nou, het, het heeft wel lang geduurd bij de VVD, bij de partijtop, ze, voordat ze echt door hadden dat dit een enorm groot probleem is. Kijk, dinsdag in het debat, eh, toen werd eh, Rutte er ook al op aangevallen door de oppositie. Toen zei ja, het, het totaalpakket is evenwichtig en er zijn compenserende maatregelen tegenover. Tegenover dus die, ja, die gevoelig liggende eh, maatregel van het inkomensafhankelijk maken van die, van die zorgpremie. Want dat is het punt waar het allemaal om draait. Nou, toen kwam gisteren hè, Halbe Zijlstra, de nieuwe fractievoorzitter, die was verkozen. Die zei van, nou ja, maar als het wetsvoorstel ligt, dan gaan we vast de scherpe randjes weghalen. Nou, dat was verdedigingslinie 2, maar nu hebben ze volgens mij echt door dat het echt menens is en dat ze echt wat moeten doen. Dus vandaag op het Binnenhof kwam Edith Schippers langs bij Mark Rutte, want zij wordt ook de nieuwe minister van Volksgezondheid en zij zijn de afloop van, we moeten ik ga die wet echt zo snel mogelijk maken. En, maar het is wel ingewikkeld eerst studeren, maar ik probeer hem zo snel mogelijk bij de Eerste Kamer te krijgen, want de mensen willen weten hoe het zit en moet zo snel mogelijk helderheid komen. Ja, en dat zal denk ik ook het verhaal van Mark Rutte vanavond worden. En is dat dan genoeg? Moet hij niet gewoon zeggen van het moet eigenlijk nu van tafel of ik repareer uh, eigenlijk dit weekend nog alle vervelende gevolgen ervan? Ja, kijk, dat al die VVD-achterban wel willen. Maar ja, de VVD is een partij, die, die staat altijd voor zijn handtekening. Als je nu al gaat, gaat heronderhandelen terwijl het kabinet nog niet eens op het bordes staat, dat maakt toch wel een hele gekke indruk. En dan geef je echt toe dat je het helemaal fout hebt gedaan. Nou ja, da daar, dat zien ze niet zitten. Ik bedoel, ze moeten ermee aan de slag. Maar het is, het is echt wel een, een, een probleem. Ik bedoel, uh, het het zal vanavond blijken of die bestuurdersvereniging... die mensen of die zich uh, met die uitleg denken... nou, oké, okay, daar kunnen we mee leven. Zo niet. Ja, dan wordt het toch wel heel problematisch. Als dit blijft dooretteren, dan krijg je gewoon een instabiele VVD. Ja, en ons is een stabiel kabinet beloofd. En daar heb je stabiele partijen voor nodig. Dus er moet echt wat gebeuren. En, uh, nou ja, en de PV voor de PvdA is die inkomensafhankelijke premie echt belangrijk. Dus je haalt het ook niet zomaar van tafel. Het is eigenlijk te hopen dat tegen de tijd dat het wetsvoorstel af is... en dat is dan snel volgens minister Schippers dat inmiddels de Partij van de Arbeid ook een probleem heeft... En dan valt er weer iets te ruilen. Ja, maar morgen een grote kop opnieuw in de Telegraaf over Marx Rutte. Uh, dat doet de boel geen goed. Nee, nee daar, worden, bedoel, daar worden mensen ook heel onrustig van. Dus, uh, dus de, de leden, maar ook de mensen in Den Haag. En ja, uh, de VVD moet echt nu zorgen dat die geest weer in de fles komt. En het is een hele nare geest, dus die doe je niet zomaar terug. Spannende avond daar vanavond in Lunter. Het verslag vanavond laat in Met het Oog Op Morgen. Kunt u horen wat er allemaal gezegd is. Dankjewel Joost. In de aanloop naar het 18e partijcongres van de Chinese communistische partij... zijn er in Peking de afgelopen weken ruim 100 activisten opgepakt. Dat meldt Amnesty International. Tijdens het partijcongres, dat aanstaande donderdag begint... vindt een belangrijke wisseling van de macht plaats. We praten erover met Nicole Sprokel, woordvoerder van Amnesty in Amsterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. Deze recente arrestaties, hebben die dan ook wel te maken met dat komende partijcongres? Die link kunnen we gewoon gevoeglijk leggen? Ja, die link kunnen we wel leggen. Dat, dat is wel vaker vertoond dat uh, in de aanloop naar dit soort grote, belangrijke, politiek gevoelige gebeurtenissen uh, ja, mensen toch uh, worden opgesloten, onder huisarrest worden geplaatst of uh, nou ja, niet al te zachtzinnig wordt uh, te verstaan gegeven dat ze Peking moeten verlaten. Mm -hmm. uh, dat kantoren worden gesloten van allerlei organisaties, dat internet ook weer helemaal op slot gaat. Uh, dus ja, het heeft daar zeker mee te maken, want uh, uh, wat de partij probeert is om elke wan wanklank uh, te weren en elke kritiek uh, te voorkomen. En zitten er ook bekende activisten bij? Nou, daar zit bijvoorbeeld uh, ja, Mao Hengfeng tussen. Ik weet niet hoe goed u ze kent, maar... Nou, ik, bij mij gaat hij meteen, niet meteen bellen. Regelen. Nee, Leg nee. Uit. Het is iemand die bijvoorbeeld uh, al jarenlang opkomt voor de rechten van mensen... van wie huizen zijn afgebroken of dreigend te worden afgebroken. Uh, er is grootschalige sloop altijd. En daar uh, worden mensen grootschalig ook uh, het slachtoffer van in China al jarenlang. Uh, dat is iemand die we goed kennen, maar er zijn ook tal van... Niet zo bekende mensen. En het is voornamelijk preventief bedoeld. Want het komt vaak niet eens tot een proces. Nee, juist, dat is het punt. Mensen worden ofwel gewoon een tijd lang uh, ja, uh, verwijderd uit de stad. of uit uh, de, de regio zelfs. Uh, Tsering Woeze bijvoorbeeld, wel een bekende voor Nederlanders. omdat zij de Prins Klausprijs heeft gehad uh, vorig jaar. Um, zij is een, een blogster uit Tibet en heeft een appartement in Peking. En zij is ook. Uh, ja, weggestuurd, kun je zeggen. Ja, ze, uh, ze worden eigenlijk ergens vastgehouden zonder enige vorm van proces. En we noemen dat dan niet echt een gevangenis. Nou ja, sommige mensen zijn wel officieel gearresteerd. Dan kan het heel lang duren voordat je een keer een proces krijgt. Of het gaat juist heel snel. Maar het meest, het merendeel van deze mensen zitten ofwel onder huisarrest, omdat dat gewoon mensen zijn, bijvoorbeeld bekende mensen, rechtenactivisten uit het verleden, die uh, ja toch ook in op dit soort momenten extra in de gaten gehouden worden. Ofwel, en dat gebeurt dus ook wel op grote schaal in China, dan zitten honderdduizenden mensen jaarlijks in zogenaamde zwarte gevangenissen. Uh, dat zijn uh, ja eigenlijk uh, heel onofficiële, een beetje geheime plekken. Maar dat, dat kunnen hotels zijn of gebouwen in de stad waarvan de kelder gebruikt wordt of, of boerderijen of wat dan ook. Ja. Uh, en, en daar zitten mensen soms ook uh, tijdelang uh, vast. Maar, en, maar is het niet zo dat heel veel van die opgepakte activisten na het partijcongres weer vrij worden gelaten? Ja, dat zou heel goed kunnen, vrijgelaten. Ofwel dat het huisarrest wordt uh, opgeheven, ofwel uh, ja dat mensen ineens zo mogen reizen. Want ook dat is natuurlijk nu uh, zeer streng gereguleerd. Maar, uh, dus er zijn tal van reisverboden, maar ook het, het vervoer naar uh, Tibet, bijvoorbeeld, of naar Xinjiang, in het uh, Westen. Dat ligt ook heel erg uh, strak uh, onder controle. En, uh, zelfs de sms'jes worden gecontroleerd en gecensureerd. Dus ja. Het woord mensenrechten komt er niet door de komende nee, tijd. Nee, de zenuwen nemen een beetje toe. Dat allemaal vanwege het partijcongres. En de afgelopen weken, dat is het nieuws waarom we met elkaar even spraken, zijn ruim 100 activisten opgepakt. Mevrouw Sprockel, ik dank u wel. Graag gedaan. De Verenigde Staten neemt de spanning toe. Nog vier dagen voor de kandidaten Obama en Romney. En hier op de weg bij de ANWB neemt de lengte van de files af. Jolanda van der Velde. Ja, gelukkig wel. 140 kilometer nog. Maar een nieuwe aanreding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergaasmeer en Diemen 2 kilometer. Bij Diemen zijn twee rijstroken dicht. Daardoor blijft de druk op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Voor het knooppunt Diemen staat 4 kilometer. Ook een aanreding op de A10 De Ring van Amsterdam. Tussen Schellingwoude en knooppunt Amstel 6 kilometer. Tussen knooppunt Watergaasmeer en Duivendrecht is de rechte rijschok dicht. Dit is het M NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Internetwinkel Weekamp groeit heel erg sterk... dankzij de smartphone en de tabletcomputer. Moederbedrijf RFS Holland verwachtte dat volgend jaar... een kwart van de totale omzet van zijn internetwinkels... uit deze kanalen komt. Reden om eens even te praten met topman Paul Nijhoff van RFS Holland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe kan dat, uh, die enorme groei? Want vorig jaar nog maar 4% van de omzet... en volgend jaar verwacht u dat een kwart van de omzet... via deze kanalen tot stand zal komen. Ja, het is niet de trend. Hè. De, de tablet is helemaal omarmd door het uh, Nederlandse publiek. en Je moet je voorstellen dat uh, de eerste iPad uh, nog maar uh, ruim twee jaar geleden op de markt kwam. Hè. Dat is dus ja. de, zomer 2010 geweest. Maar ja, het is natuurlijk een enorm gemakkelijk uh, apparaat ja, en... uh, waarin je overal connected bent. Dus dat is uh, eigenlijk de driver achter dat succes. We kunnen eigenlijk overal winkelen, dat is een beetje het idee. Ja, ideaal. Hè? Er is ook een nieuwe term ontstaan daardoor, de couch commerce. En dat betekent dat mensen heerlijk uh, liggen op de bank... Uh ja, zitten zich te oriënteren en te shoppen en nieuws tot zich nemen. En wij zien het ook in relatie tot bijvoorbeeld onze tv-commercials, want als die dan s'avonds uh, getoond worden, dan zie je ook duidelijk een piek in, uh, in de omzet. Uh, en dat wordt dan veroorzaakt doordat ze en tv zitten te kijken en op de bank met een tablet liggen. Ja, dus mannen die denken van, oh jee, dat komt ook allemaal mijn huis binnen, moeten gewoon op het juiste moment wegschakelen. Die moeten op hun vrouw gaan zitten. <laughs> of andere gezinsleden. Want dat is ook een trend die je ziet. Hè? Dus je ziet nu nog veel dat uh, tablets worden gedeeld door uh, de leden van een huishouden of een gezin. Maar ja, meer en meer heeft ieder zijn eigen tablet. Ja, dat is een ontwikkeling, u zei het net al, pas twee jaar gaande... maar misschien niet meer te stuiten over vijf tot tien jaar... shoppen we alleen nog maar via het mobieltje en de tablet. Ja, wie zal het zeggen? Het is een wereld die zo snel in ontwikkeling is dat het moeilijk is om voorspellingen te geven. Maar wat wij uh, verwachten is inderdaad volgend jaar al 25% in, uh, als aandeel in de omzet. Ja, en het zou een jaar later zomaar 50% kunnen zijn. En dat ja, het gaat natuurlijk ook voor een deel ten koste van uh, de traditionele desktop en, uh, en de laptop. Ja. Uh, maar ja, het is iets wat natuurlijk helemaal tegemoet komt uh, aan uh, het gemak van de consument. Ja, en hoe komt het dat u als, uh, als bedrijf dan daar zo succesvol in bent? En bijvoorbeeld andere grote namen ik noem bijvoorbeeld een nekkerman, uh, het niet lukt? Nou ja, kijk, het is, uh, dat vind ik een beetje lastig om over uh, andere partijen in de markt te praten. Waarom het uh, ons lukt, laat ik het zo zeggen, is dat we heel duidelijk een visie hebben op uh, wat consumenten verwachten. Dat onderzoeken we ook heel regelmatig en daar spelen we uh, zo goed mogelijk op in. Dus het is goed luisteren naar de klant, goed kijken wat de trends zijn, ook internationaal. En daar natuurlijk uh, de juiste acties op nemen. En is het veilig? Het is uh, absoluut uh, veilig. Hè. Het is in ieder geval niet uh, minder veilig uh, dan zeg maar, welk ander apparaat dan ook wat je zeg, in een wireless omgeving uh, gebruikt. Uh, daarbij moet ik zeggen, wij investeren heel veel in veiligheid. Want onze missie is ook dat we de meest actuele veilige vindplaats willen zijn voor onze klanten. Maar je kan het nooit 100% garanderen. En dat is eigenlijk in, uh, in elke situatie zo. Ik wens u succes en ik uh, dank u wel voor het gesprek. Nou, graag gedaan en een avond nog. U ook. Topman Paul Nijhoff was dat. Goedenavond van RFS Holland. We nemen de hele middag al afscheid van het oude kabinet. Nou, misschien wel de bekendste, misschien ook wel de drukste man van dat oude kabinet is Jan Kees de Jager. De minister van Financiën. Hij maakte heel wat nachtelijke uurtjes over de eurocrisis mee. Maar dat zit er bijna op. You need to come on home so I can hold you tight. Get you through the night maandag wordt het dan toch echt het moment om het stokje over te dragen. Daar dat zie ik ook wel weer naar uit. Want ik heb een uh, hele mooie tijd meegemaakt. Een hele veelbewogen tijd. Uh, het was ook een zware tijd natuurlijk. En, uh, en ik vind het ook wel weer een mooi moment om het sokje maandag over te dragen. Ik ben gek, want u heeft uh, de Europese crisis heeft u enorm veel aangedaan. Uh, de overheidsfinanciën in Nederland bent u enorm mee bezig geweest. En vanaf dinsdag bent u werkeloos. of u zich er helemaal geen zorgen meer over te maken. Nee, misschien als burger maak ik me dan nog uh, zorgen over bepaalde dingen. Maar inderdaad niet als uh, verantwoordelijke minister. Ja, dat weet je als je deze baan uh, accepteert. Dan weet je dat dat moment elk moment kan komen. Ik heb een kaart meegenomen... Voor voor je opvolgers lijkt me wel zo sympathiek. Een nieuwe baan, gefeliciteerd. Wat voor wens of tip zou u de heer Dijsselbloem mee willen geven? Nou, ik heb um... straks nog een persoonlijk gesprek met de heer Dijsselbloem. En ik ben van plan om uh, heel veel tips mee te geven. Maar dat niet in de publiciteit te doen, dat vind ik wel net, net zo chique... om dat hem persoonlijk uh, te doen. Een wens dan, dat kan toch wel? Ja, ja heel veel sterkte natuurlijk. Want echt, een minister van Financiën in deze tijd... Uh, kan echt wel een duwtje uh, in de rug en een, een schouderklopje gebruiken. En dat geef ik hem graag. Ook veel plezier. Ook zo nu en dan plezier om ja, toch het vele werk en de lange dagen vol te kunnen houden, heb je soms ook een, je hebt een lach en een raan nodig. de van Chris namen we afscheid van Jan Kees de Jager. Marcel Bril maakte alle bijdragen vanmiddag. En van Marcel nemen we ook een heel klein beetje afscheid. Hoewel, eigenlijk ook niet, want hij gaat een paar dagen naar Amerika. Uh, daar gaat hij de Amerikaanse verkiezingen helpen verslaan. En dat is de brug naar het volgende onderwerp. Want dat duurt nog vier dagen, die Amerikaanse verkiezingen. En Amerikanen kunnen het komend weekend nog eens goed nadenken op wie ze gaan stemmen. Op de Amerikaanse televisiezenders draait het verkiezingsnieuws op volle toeren. Zo doet CNN op dit moment live verslag van een verkiezingsbijeenkomst van president Obama. We believe that no politician in Washington should control healthcare choices that women can make for themselves. These are the things we believe. You're going to be seeing a lot of this over the next four or five days. The candidates, the incumbent President Obama and his years, Republican challenger Mitt Romney in the crucial swing state of Ohio. De Amerikanen krijgen nog een hoop van dit soort campagnebeelden te zien. Al dus de presentatrice van CNN. Die verder meldt dat ook de Republikein Romney zal afreizen naar de staat Ohio. In Washington is uh, Jacqueline Ekman. Jacqueline, uh, ze spitsen zich nu helemaal toe op die swing state op Ohio. Ja, um, uh, Ohio is inderdaad een hele belangrijke swing state. 18 kiesmannen uh, zijn daar te winnen. Uh, vandaag is uh, Obama daar de hele dag. Uh, reist daar van de ene plaats naar de ander. En vanavond zal Romney uh, in uh, een, een plaatsje zijn, drie dagen, zijn laatste drie dagen uh, beginnen. De, het is een speciale mini-campagne die hij daar start. De Romney-Ryan Real Recovery Road Rally. Wow. Echt waar, maar zo heet het. En uh, alle belangrijke Republikeinen zullen daar vanavond uh, acte de présence geven. Ryan is daar natuurlijk ook, maar senator McCain, uh, Condoleezza Rice, gouverneur van Louisiana, Jindal, Rick Perry. Um, nou, en natuurlijk de hele familie, Romney en Ryan, die zullen daar natuurlijk ook zijn. Hmm. Vandaag uh, ze zijn zij allemaal uh, in Ohio dus met die Road Campaign. Maar het belangrijkste nieuws kwam natuurlijk van die uh, werkloosheidscijfers. Uh, um, er werd bekend dat er 171.000 banen zijn bijgekomen. Gekomen. Voor wie is dat goed nieuws? Ja, goede vraag. Ze dus vinden het natuurlijk voor uh, uh, altijd goed nieuws. Ze we weten het heel goed te spinnen. Volgens economen moeten er maandelijk zeker 250.000 banen bijkomen... om de economie er een beetje op gang uh, uh, te krijgen... Uh, maar ja, het wordt natuurlijk verschillend uitgelegd door de twee kampen. Obama die ziet het als een positieve ontwikkeling... want economen hadden immers verwacht dat er ja, 125.000 ba banen in oktober bij zouden zijn gekomen. Dan is dit bedrag natuurlijk een aantal is natuurlijk een meevaller. En er wordt natuurlijk benadrukt dat er eigenlijk de laatste 32 maanden al... Uh, een groei is in de, van banen in de private sector. En het consumentenvertrouwen is, gek genoeg, ook nog eens omhoog gegaan. Maar ja, het blijft de toename van... Uh, um, toch een kleine toename. En dat ja. Romney-kamp uh, liet dat ook net even in de speech liet <coughs> dat nog weten. Uh, het is een groei. En uh, Romney liet al weten... de cijfers tonen aan dat de economie nog steeds stilstaat. Ja, en dan hebben ze nog drie dagen de tijd... om met elkaar daarover van gedachten te wisselen... en de kiezer te overtuigen. Jacqueline Ekman, blijf het volgen. We horen je de, om te beginnen morgenochtend. Maar ik heb nog één bericht trouwens voor u. De kranten dame... De SS Rotterdam die is verkocht. Westcourt Hotels is de nieuwe eigenaar. Bedrag? Bijna 30 miljoen euro. Dat is acht keer minder dan het schip heeft gekost. Aan de kade in Rotterdam, Hendrik Willem-Hofs.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 Opluchting en verdriet. De opluchting zit hem erin dat wij uh, gevraagd zijn om het schip te verkopen uh, door de minister in de tijd. En dat het gelukt is aan een hele goede ondernemer. Betrouwbare, ervaren ondernemer die het schip ook in Rotterdam een toekomst geeft. Het verdriet zit dat we nu definitief 227 miljoen kwijt zijn uit de volkshuisvestingssector. En dat is toch maar waar. is allemaal... al dat geld gebleven? Nou, wij hebben het geluk als Woonbron dat we een uh, sterke financieel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 Uh, niet graag nu in Rotterdam uh, begeven. Als ik had moeten berichten dat het schip uh, weg zou worden gesleept. En een functie zou krijgen in Oman. Wij gaan het gewoon doorzetten zoals het uh, tot nu toe uh, gefunctioneerd heeft. En wij, uh, het komt zullen... uit Vlieland. U gaat hem niet verslepen naar Vlieland. <laughs> wij gaan hem niet uh, verslepen naar Vlieland. Want als we het bij Vlieland neerleggen, dan zie je Vlieland niet meer. Dus dat, uh, dat zou niet echt toepasselijk zijn. We laten hem hier fijn liggen. En uh, wij gaan gewoon ermee door zoals er uh, nu uh, mee geëxploiteerd is. Ja, want is het uh, te exploiteren? Is er geld mee te verdienen? Wij gaan ervan uit dat er geld mee te verdienen is. Maar dat moet ik nog wel de komende jaren even gaan bewijzen. Mijdrage was van Hendrik Willem Hofs. We gaan door naar het volgende programma van Joost. Joost, uh, oude auto's en de dingen die voorbij gaan? Absoluut Bert, nou zeker, dat is een mooie, mooie gesproken. Want ze verdwijnen als het aan het kabinet ligt. Uh, liefhebbers van oldtimers dus opgelet. De hele uitzending staat in het teken van de oldtimer. Het is namelijk weer een maatregel waar de VVD aan het kortste eind heeft getrokken. De eigenaren van oldtimers ouder dan 25 jaar moeten wegenbelasting gaan betalen. Dat is een hele treurige zaak die het laatste restje plezier wat mij betreft uit het autorijden duwt. Het slaat ook helemaal nergens op. Gebruik die toerliefhebber niet als melkkoe en geniet gewoon van de oldtimer. Dat vind ik en dat zal ik zo ook betogen. Oldtimers zijn een parel op de weg. Dat is mijn stelling. In de avondspits we hebben de baas van de ANWB, Guido van Woerkom, in de show. En ook Jacob Belsma van Autovisie laten hun licht. Schijnen dus over het fenomeen van de oldtimer. Wat vindt u? Zijn het de zwijnen op de weg? Zoals iemand mij twittert. Pieter Nel namelijk. <laughs> of zegt u, het is, uh, ja, het is een parel. Wat vind jij Bert? Nou, dat hangt er vanaf. Want je mag niet alle oldtimers over één kam scheren, vind ik. Ik bedoel, er zijn auto's van 25 jaar net, hè, 26 jaar, die wat mij betreft uh, linea recta van de weg afgehaald kunnen worden. Maar die hmm. echte mooie oude auto's, dan ja. moet je koesteren. Ik hoop dat de mijne in de laatste categorie valt, <laughs> Bert. Dat is een oude 264 6 zescilinder. Mm. Eh, daar ben ik ook echt trots op. Dat mag. Mooi, mag. het is ook eentje op gas. Hè? Dus Dat, dat vind, ik, vind ik toch ook weer een uitzonder. Maar goed, het gaat er inderdaad om, wat vind je daarvan? Oldtimers, moeten die verdwijnen van de weg? Of moeten ze vooral blijven rijden? U kunt meedoen. Eh, we gaan in Avondspits erover praten na het NOS nieuws. Belt u vast op 0800 1121 of doe het via hashtag oldtimers, hashtag WNL. Avondspits is er. Zometeen. Blijf luisteren. Tot zo.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 Het is twee minuten over half zeven. Mijn naam is Freddy Fantijn. Vechtsporter Bader Harry zit zeker nog een week vast. De programma-zitting gaat volgende week vrijdag verder. In de dagvaarding staan negen zaken waarvan acht te maken hebben met geweld. Eén daarvan is de poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. Vandaag werd duidelijk dat Harry bereid is om uitgaansgelegenheden te mijden en in therapie te gaan om toekomstig geweld te bedwingen. De politie in Haren was niet goed voorbereid op de Facebook-rellen in Haren. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rellen door het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. Volgens de journalisten heeft de Groningse korpschef Dros de situatie onderschat. Dros zei later dat er genoeg ME achter de hand was, maar dat was niet zo. En bij Pauw en Witteman zei hij dat hij ver voor negen uur s'avonds in het gemeentehuis van Haren was. Aanwezigen hebben tegen de journalisten gezegd dat Dros pas tegen uur kwam... toen de rellen al ruim een uur gaande waren. En voor het eerst in lange tijd neemt het aantal rokers in Nederland toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse rokersenquête van Stivoro. In 2011 rookte een kwart van de Nederlanders boven de 18... het laagste percentage ooit in Nederland. Eind dit jaar zijn er waarschijnlijk zo'n 170.000 rokers bijgekomen... meldt Stivoro. Volgens de stichting komt de stijging doordat stoppen met roken... programma's niet meer worden vergoed uit het basispakket. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Op dit moment trekt er een actiever gebiedje met buien over Nederland. Dat is van voorbijgaande aard. In de loop van de avond en vannacht wordt het in het binnenland een stuk droger. Bij zee blijft een enkel buitje mogelijk. En aan het eind van de nacht komt er dan weer een volgend gebied aan. Wat zorgt voor een grijze start van de zaterdag. En ook voor perioden met regen. In de nacht is het 9 graden. Morgen overdag wordt het een graad. Of, uh, sorry, in de nacht is het 5 graden moet ik zeggen. En morgen overdag wordt het 9 graden. Dat verklapte ik een beetje. Uh, en die regen die trekt dan geleidelijk aan wel weer weg. Maakt plaats voor buien. Betekent dat het een beetje van de regen in de drup verhaal wordt. Maar het maakt ook wel weer de ruimte vrij voor wat zonnige momenten later op de dag, vooral in het westen van het land. De wind waait stevig door, dat blijft hij de komende dagen ook doen. Het blijft ook herfstachtig en wisselvallig. Zondag levert dat iets minder buien op en iets meer zon. Maandag is het weer wat natter en dinsdag zien we dan weer wat vaker de zon. Van WB Verkeersinformatie, het aantal dagelijkse files is snel aan het afnemen, nog 97 kilometer in totaal, de meeste vertraging bij Amsterdam en Utrecht. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knoopend Watergaasmeer en Diemen 2 kilometer, na een aanreding zijn bij Diemen 2 rijstroken dicht. Daar loopt het ook vast op de A9 vanuit Amstelveen naar Diemen, voor het knopend Diemen 4 kilometer, en op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam, voor het knopend Muidenberg 5. Op de A28 Utrecht richting Zwolle langzaam rijden tussen Soesterberg en Amersfoort over 7 kilometer. Problemen bij het treinverkeer. Tussen Horst, Zevenum en Helmond rijden geen treinen vanwege een aanrijding. Dat betekent voor treinreizers tussen Eindhoven en Venlo meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Oldtimers zijn de parels van de weg. Vanuit oude en nieuwe auto's mag u gaan bellen naar Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Nee, goedenavond. Ja, ik preek voor eigen parochie, want ook ik ben in het bezit van een Volvo 264... zes cilinder op gas uit 1978 en mijn beauty, mijn beauty zal ik niet snel wegdoen. Ik rijd bij mooi weer dagelijks een ritje mee van huis naar school... en ik toer er graag mee door het land. Intussen zit mijn oldtimer nu al zo'n beetje het zesdubbele van de aanschafprijs. Sommige mannen hebben treintjes, ik heb een Volvo 264, zo zie ik dat. En als ik 1000 kilometer in een jaar haal, dan is het veel. Maar het nieuwe kabinet gaat de oldtimer verdrijven uit het uit milieu-oogpunt... De nieuwe regering vindt het niet gewenst dat onze snelwegen worden opgesierd met een prachtige oude MG of een Saab. Juwelen voor het oog. Maar waarom? Oude schilderijen gaan we toch ook niet op de schoothoop gooien? Met de bekende grote VVD-glimlach wordt opnieuw een groep hardwerkende hobbyisten van de regen in de drup geholpen. Waar was weer die VVD? Gauw repareren. Oldtimers zijn een parel op de weg. Wel weer nou. 0800 1121. Een helder verhaal lijkt mij. Goedenavond luisteraars, welkom bij Avondspits. Ooit werd ingevoerd om het mobiele erfgoed te beschermen. De vrijstelling van de wegenbelasting voor de oudere auto's van de jaren 25. En je ziet ze zo nu en dan wel rijden, al, al dan niet met een blauwe kenteken... Bent u zelf zo'n liefhebber, bel dan zeker even op 0800 Maar zegt u, er zijn er nu zoveel en dat doet men alleen om de belasting te ontduiken. En ze stinken, bijvoorbeeld. Of ze zijn erg uh, onzuinig. Dan mag u dat zeker ook laten weten, want dit is een programma van ja en nee. Van niet en geen. En van wel en ja. U mag het allemaal vinden. Um, we hebben een hoop mensen al op de twit, uh, Twitter staan. Helle Kuiper zegt mij, oldtimers zijn parels op de weg. Bah, ik ben het weer eens met WNL. Kan zomaar gebeuren. Dave Boomken zegt, uh, Eerdmans, misschien interessant om te weten... Kamer Lid René Leegte, en die is van de VVD, eh, organiseerde gedurende de campagne een actie. Ja, ik zie nu hele andere eh, flyers op, twi op de Twitter langskomen, daar moet u maar eens naar kijken. Paul Visser zegt, avondspits, er is nu wel een speciale regeling voor monumentengebouwen. Ook historische auto's moet dus, ja precies, het is gewoon erfgoed, eh, denk 40 jaar in plaats van 25 jaar, dus nu geen stinkdiesels. Nou, dat ben ik dan niet met hem me eens. Gerry Jan Teeseling is onze eerste beller naar avondspits en komt uit het Eibergen. Goedenavond, Gerrie-Jan. Goedenavond. Maar. Ik, uh, ik ben het uh, niet met je eens, uh, Joost. Ik, um, uh, ik ben het wel met je eens dat het ontzettend mooie auto's uh, zijn en uh, dat ze ook best mogen rijden. Maar ik vind, uh, ik vind het uh, onjuist om uh, na 25 jaar te zeggen van nou, dan stoppen we met het uh, betalen van belasting. Uh, wat je ziet is dat er een heleboel mensen uh, vervolgens een gastank erin zitten te bouwen en lekker goedkoop zitten te rijden. Ja, ik betaal, ja. uh, ondanks, ondanks het feit dat ik een zuinige auto heb, uh, betaal ik ook belasting. Dus uh, uh, je maakt gebruik van de weg en uh, betalen zul je. Je maakt er helemaal niet zoveel gebruik mee, want een gemiddelde oldtimer rijdt misschien nou 2 3.000 kilometer per jaar. Waar hebben we waar hebben het over? Nou, ik ken een handvol ondernemers die uh, middels een maas in de wet uh, nee. uh, uh, um, uh, het zien als een, een goedkope rijmiddel en uh, daarmee hun vijntjes bezoeken. En, uh, en, en, en, en vervolgens daar dus best wel wat kilometers mee maken. Die rijden hem voor Duitsland. Dus die gebruik, mensen zijn er ja. ook. Nou, die gaan we zo. Nou, die rijden voor ja, zakelijk... ja maar, die, maar die zijn er dus ook. En okay. die maken dus gebruik van het feit dat het een all-timer is. Dus dat ze geen wegenbelasting meer hoeven te betalen. Dus die mensen zijn er ook. En hm. natuurlijk is het vervelend voor die mensen. die een, een, een, een auto echt voor de liefhebberij hebben en wat moeten betalen. Maar aan de andere kant. Ze hebben de mogelijkheid om in de wintermaanden te zeggen van, we halen hem uit de belasting. Mm. En in de, in de momenten dat ze hem rijden, dat ze hem dan in de belasting doen. Dank, maar ja. dan gebruiken ze hem ook. Gerdian, dankjewel. want we gaan de diepte in zometeen met, met de Autovisie en met Guido van Wolkom van de ANWB. Overigens, wat levert het nou helemaal op, deze maatregel? Als de regeling wordt geschrapt, levert dat de overheid jaarlijks 153 miljoen euro op. Wat een zielig bedrag in feite, een druppel op de gloeiende plaat. Moeten we daarvoor nou die hobbyisten zo vreselijk hard aanpakken? Het zijn de parels op de weg, zeg ik, de oldtimers. En u kunt reageren, 0800 1121, schrap die maatregel uit dit onzinnige, eh, uit, ja, dit onzinnige akkoord, wil ik zeggen. En het akkoord heeft in ieder geval een paar onzinnige maatregelen naar boven gebracht. Christian te Brunsveld, goedenavond. Goedenavond. Verdel. Nou, uh, ja, de voorbespreker heeft al wat, uh, wat, uh, wat gras van mijn voet weggemaaid. Maar uh, in principe vind ik het prima dat, uh, dat, uh, dat wat soort mooie auto's op de weg zijn. Ik ben er zelf ook een groot liefhebber van. Maar laten we het simpel maken. Uh, laat, uh, laat een kilometerregistratie dan uh, uit, uitwijzen dat je een liefhebber bent... en weinig kilometers draait. Mm -hmm. Dat, dat maakt het simpel. Dat is wel aardig. Ja, en dan, en uh, dat is één. En twee is gewoon op het moment dat je echt van je auto houdt en uh, zo'n mooie zescilinder uh, vogel rijdt, dan zou je er geen LPG in doen. Want dan hou je niet van de machine. Nou, ik heb een machine en een gasmotor. Dus dat zat er al in ja, nee, vanuit okay, de fabriek. Maar, maar, maar het, feit, het feit dat je in zo'n mooie auto een andere gastank legt, geeft al aan economisch, uh, economisch gewin wat je ervan wil hebben. Nou, het is toch ook milieugewin, toch? Wat, wat zei ik, het is ook milieu gewint, toch, uh, als je een gastank erin legt Ah, oké okay, als je het zo wil uitleggen ja. maar dan dan uh, dan uh, dan is dat uh, dan is dan is dat gepareerd. Okay. maar verhaal 1 is natuurlijk gewoon die kilometeradministratie geeft je nou ja. alle recht ik een neem hem mee we nemen de suggestie mee. Dank je zeer. De knak, overigens, luisteraars. De Koninklijke Nederlandse Automobielclub roept de Nederlandse autoliefhebbers inmiddels op protest aan te tekenen tegen de afgekonde maatregelen. Dat is de oudste automobielclub van ons land. Die vindt het totaal onzinnig. De echte liefhebber maakt zeer selectief gebruik van zijn klassieker. De milieubelasting is dan ook zeer gering. Bovendien levert de hobby ook werkgelegenheid op. Een aspect dat niet verwaarloosd mag worden, al dus directeur Peter Staal. Dan weet je het maar even. We gaan naar Jacob Belsma. Hij is hoofdredacteur van Autovisie. En uh, hij gaat ons even bij, uh, bijlichten over dit thema. Van de oldtime. Goedenavond, Jaco. Goedenavond. Even eerst meteen dat idee van, van de luisteraar, die zegt: ja, kilometerregistratie, zou dat een, een, een mooi idee zijn om, om uit dit dilemma te komen? Nou, dat heb ik ook eens even nagevraagd en uh, ik, ik wist al van het, uh, het feit dat het in het verleden ook al plaats heeft gevonden. Ja, dat blijkt dus vooral op administratieve bezwaren te sluiten uh, of te stuiten en. Uh, er is ooit iets van een 60 dagen kaart geweest, maar dat controleerde niemand. Het bleek een onwerkbare toestand te zijn. Dus dat heeft men onderzocht en mm. dat is nu nog geen optie. Oké. Okay. Nou, wat vind je van mijn stelling eigenlijk als, als hoofdredacteur van Autovisie? Nou ja, als, als autoriefhebber van, van zo'n blad uh, kan ik maar één ding vinden. Dat is namelijk dat er inderdaad de op de weg zijn. En ik ben er keihard van overtuigd dat er maar een hele kleine groep alleen uit economische motieven... Uh, ja. Um, uh, uh, ja klassieker gaat rijden. Want iedereen die er maar een klein beetje verstand van heeft, die weet gewoon dat de zogenaamde uh, fiscale voordelen uh, niet opwegen tegen de extra onderhoudskosten die je aan zijn auto hebt. Dat bedoel ik. Ik, bedoel, ik kijk naar mezelf. Er zit inderdaad gewoon het zesvoudig in wat die auto ooit gekost. Bovendien, ik rij heel voorzichtig. Ik ben zo eentje die altijd rechts blijft rijden. Je ja. bent zuinig op je auto. Je verzorgt ja. hem alsof het je kind is. Ja. Dat is toch een heel ander verhaal. dat wordt gewoon niet meegewogen. Nee, dat klopt. Helemaal. En, en daarnaast heb ik me ook afgevraagd van om, hoe, om welke aantallen gaat het. Hè? Er wordt vooral gesproken over uh, relatief jonge diesels die net binnen die regeling vallen. En hoeveel auto's zijn er dan? Ik, nou, ik heb eens gebeld met uh, VHAC, de Federatie voor Historische Automobielclubs. En die zeggen, nou, uh, schattingen zijn 10, maximaal 20.000 mensen gaat het om... die uit economische motieven die Mercedes, uh, diesel uit de jaren 80 rijden. Ja. En uh, ja, dat is een hele kleine groep. En daar zou je ook iets apart voor kunnen bedenken... En, ja. Want de, de groep in totaal is wel 410.000 oldtimers inmiddels. Hè? Dat moeten we er ook bij ja, zeggen. Ja, nou ja, de, zij roepen iets van 300.000. Maar goed, ze zeggen ook van de gemiddelde klassieke uh, bezitter heeft volgens hun drie auto's uh, die in, binnen de vrijstelling vallen. En ze zeggen ook ja, de, de reactie op deze uh, regel zou kunnen zijn dat uh, die mensen gewoon die auto's schorsen. En dan ja. is dus die besparing die men uh, voorspelt van ongeveer 156 miljoen. Uh, opeens te reduceren tot iets van 25 miljoen. Dus, ja, waar ah, doe je het dan nog voor? Maar schorsen van het kenteken bedoel je, dat moet je twee keer weer betalen bij het postkantoor, geloof ik. Nou, dat, in- dat en uitschorsen. Niet, maar je kunt in ieder geval schorsen. En dat betekent dan dat je op dat moment geen uh, ja, regen. Nee, dat klopt. klopt. klopt. Ja. Jaco, bij ons maar blijven even aan de lijn. Wat het vinden we leuk? Uh, hoofdredacteur van Autovisie, wat vindt u? Oldtimers zijn de parels van de weg. Marij Brummel zegt maar ik weet niet wat de auto voor me gegeten heeft. maar zijn gassen stinken. Uh, hashtag Oldtimer. Arthur Kolk zegt: Avondspits, ik heb een Sporttimer Cobra uit 1988. waar ik twee weken per jaar in rijd. maar die schors ik steeds. Ook een oplossing. Uh, Joris van L zegt: Oldtimers mooi, maar ook Onveiliger, vervuilender en vaak pannen. Vrijstelling is niet te verdedigen. Ja, dat doe ik niet mee eens hoor. Bas Hendricks zegt, avondspits. Afschaffen is extreem misschien, maar naar rekening rijden wellicht. nauwelijks dus kilometers, dus nauwelijks dus kosten. En Richard van der Naald zegt, eh, 1995 Volvo Estate. Eh, beter één keer rijden voor inrichten slaapkamer dan twee, drie keer met een nieuwe schone compactauto. Er wordt veel gebeld en dat vind ik leuk. Hier is een groot liefhebber aan de lijn van de oldtimers. En dat is Hans Hugenol uit Naarden, zie ik. Hans, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt tien oldtimers in de schuur staan? Klopt, ja. Kijk aan. Reageer maar even dan. La laat je gaan. Uh, er wordt uh, gesjoemeld met cijfers. Er zijn, uh, laat ik het anders zeggen, de FIA, de overkoepelende organisatie, heeft voorgesteld al acht jaar geleden vrijstelling door voor auto's van 30 jaar en ouder. Nederland heeft gekozen voor 25 jaar. Om ons heen is het bijna 30 jaar. Uh, 30 jaar en ouder zijn er in Nederland 228.000 auto's, oldtimers. Ja. Uh, als je nog een stukje verder gaat en je kijkt naar het argument: uh, de vervuiling door misbruik, laat ik het zo zeggen, diesels. Als we voor de diesels de vrijstelling zouden zetten op na 35 jaar, zijn er nog maar 14.000. Diesels ouder dan 35 jaar. En dat aantal is al vijf jaar exact hetzelfde. Ja. Dus uit die periode worden geen auto's ingevoerd... om misbruik te maken van de vrijstelling. Dus, dus, eigenlijk... dus De cijfers komen van het CBS. Dus jij zegt eigenlijk, Hans, dat, dat, dat we die grens... wat die ligt nu voor de regering op 25... als je die op 35 zou leggen, of 30... Dan zou een 30, 30 voor benzineauto's, 35 voor diesels. Dat is nooit voor diesels op 40 jaar. Maar dat ja. levert niks extra op. Dus 35 jaar voor diesels. Dan heb je effectief heb je een resultaat. En dan haal je inderdaad die diesels... waar iedereen over klaart, die haal je... Die had hij van de weg waar ja. mensen moeten gaan, gaan betalen. Ja. En als je naar de cijfers kijkt, zie je ook dat in de periode direct na 1982 het aantal diesels enorm is afgenomen. Ja. Omdat, die, omdat de wegenwassen op betaald moet worden. Dus laten we gewoon niet dat tegen vechten dat het helemaal uh, niet kan. Nee, we moeten zeggen laten we effectief zijn. Mm -hmm. En zeggen 30 jaar of ouder en 35 jaar of ouder voor de diesels. Voor de diesels. Dank je Hans Hurentholt van de Oldtimerfabriek Fabriek bijna. Ik, ga dit, ik hoop dat Guido van Woekom dit meepakt. Misschien, hè, de hoofddirecteur van de ANW want dan kan hij daar mooi even op reageren. Daar ben ik erg naar, naar, nieuwsgierig naar. Wim Dorsman, zeg aan de lijn, onze grote twitteraar. Wim Dorsman uit Rotterdam, goedenavond. Goedenavond. Nou, Wim, de eerste keer dat je belt, volgens mij. Ja, ja, ja, ik was ook helemaal nerveus. Nou, <laughs> wij ook. Want dat, dat zien we graag, mensen die veel tweeten Veldig dat zo. ze ook eens gaan bellen. Maar welkom ja. in de show. Ja, dankjewel. Ga je gang. Nou ja, wij hebben tien jaar lang een Citroën garage gehad in Rotterdam-Kralingen. Uh, tot uh, 2001. En uh, ik weet nog uit het verleden... dat uh, de fiscus al bezig geweest... om uh, de, de klassieke rijder... al een keer te pakken. Want uh, voorheen was het zo... dat er 20% gerekend werd... qua bijtelling op de cataloguswaarde... van bijvoorbeeld 1973. Hmm. Maar dat is later veranderd. Die uh, zakelijke rijder... die in een all-timer ging rijden... die werd gewoon uh, aangeslagen... op de economische waarde. aha en, Dus ja. dat is één... Vervolgens is het inderdaad zo dat uh, uh, nu de, de huidige dieselrijden en oldtimer tot 86, ja, die zie je links-rechts voorbij flitsen, hein, waarvan ik dan denk van ja, maar de steden zoals bijvoorbeeld Utrecht, zij willen nu die diesels gaan. Uh, weren. Ja. Nou, Ik denk dat dat juridisch niet helemaal kan, want die auto's zijn ook nog eens een keer APK gekeurd. Dus die mogen gewoon overal komen waar ze nee, willen... Nee, dat is ook van de met baan met... volgens mij. He. Dat wilde op een gegeven moment ook een stad als arnhem Ja, dat is ik. nog een beetje onzeker. Ja. En dit, deze regeling uh, qua uh, wegenbelasting uh, ja. afschaffen is natuurlijk ook nog helemaal niet rond. Nee. He. Dus la laten we dat ook nog voorop Maar gaan. goed, eh, Wim, je, kortom, je, wel van harte met me eens. Mag ik aannemen? Ja, ik vind natuurlijk dat, dat uh, een mooie uh, Cadillac of een mooie Citroën DS of een of een of een eend of een mahari dat moet gewoon op de weg verschijnen. Je zou okay. nog kunnen zeggen van ja, maar laten we er dan niet in de spits mee rijden. Maar ja, zijn we, we zijn al zo aan het betuttelen. Laat, laat gewoon iedereen gewoon lekker zijn gang gaan. Gewoon, gewoon en rijden. rijden. Zou je kunnen zeggen, laten we ja. die diesels eruit nou, precies. Dus, laten we die eruit hangen. Punt van de Hans. Sorry. Dankjewel, Wim Dors, Maar Je hebt het goed gedaan. Trouwens, ik kan niet anders zeggen. Woeste grond, zeg maar Eerdmans, tegen volledige afschaffing. De enige beperking noodzakelijk vanwege vele 190D-rijders. Bedoelt u de Mercedes mee? Mooiste zou zijn de 60-dagen-kaart of iets dergelijks. Ja, dat zijn die gebruikersdagen. Dat is ook wel eens geopperd. Albert van Andel, zeg maar Eerdmans van die op timer-accijns kun je dus de cultuurbezuiniging terugdraaien. Druppel op de groeiende plaat levert nog baan op ook. Autobedrijf Admiraal zegt mij avondspits. De liefhebbers worden gepakt. Eerst maar een Heel aantal ministers wegsturen, regeling houden zoals het is. En blafman zeg mij, uh, hashtag WNL, LPG is schoon, argumenten onzin, levert ook weinig op. Net zoals monumentengebouwen zou toeslag redelijkerwijs zijn, toch een soort toeslag erbij. Dus zometeen dus de hoofddirecteur van AWB, uh, meneer Van Woerkom. Eerst nog heel even naar u uh, mag meden. Onze oudste beller is er ook, zeg meneer Van uit en Helder. Goedenavond. Goedenavond, ik ben de echte opa, maar zoals u weet... Ja, u hebt laatst naar me gevraagd. Toen zat ik in een oldtimer op de camping, een en Die heb ik weggedaan aan een liefhebber Die is 50 jaar oud, een dubbelasser is dat. Ja. Een andere oldtimer. Maar ik wil zeggen, ik ben helemaal eens met u, die hele mooie wagens. Kijk maar op straat. Als die ergens staat, gewoon ergens iedereen staat te kijken. Ja. Elke man kijkt naar die auto. Ja. En dan is er nog één voordeel qua belasting. Ik ben een echte oldtimer en ik kost geld. Omdat ik ouder word. Dus die ga je gebreken krijgen. Die gebreken aan die oldtimers, die heeft de eigenaar zelf. En dat kost geen cent belastinggeld. Zo is het ook nog. Meneer Van Rest, onze eigen oldtimers, zoals u het zelf ook zegt. Zeer bedankt voor het inbellen uit Den Helder. Kwam u U uw Westerse zin mee eens? Oldtimers zijn de parels van de weg aan de lijn. Guido van Woorkom, hoofddirecteur van de ANWB. Goedenavond, meneer Van Woorkom. Goedenavond. Eerste plaats, u was, of bent toch ook actief lid van de VVD, of heb ik dat verkeerd? Eh, wel lid van de VVD, maar geen actief lid. Oké, okay, dan... Ik ben me... een snurkend lid. Maar u bent nog wel lid? Naar ja, alle... ja... Ja, en alle commotie. Ik, heb, ik ben hoor niet bij die 200 die nu gezegd heeft. Uh, Kijk aan. Ik stop ermee. Maar goed, nou laten we het niet over die zorgtoeslag hebben. Maar wel over deze maatregel. Daar zult u ja. toch als VVD-lid, maar ook als hoofddirecteur van AWB. toch wel behoorlijk. Ja. beroerd tegenaan kijken, of niet? Ja, het is. Dus, uh, uh, of je een, een mug wil doodschieten met een, met een kanon. Ja, de mug is inderdaad wel dood. Maar je geeft ook heel veel. Uh, veel schade aan. Ik waar het om gaat, en dat is in de uitzending ook al een paar keer gezegd. is dat er. Uh, ja, relatief uh, oude, jonge, uh, Mercedes diesel, dat soort type auto's nu ineens op de weg gekomen, omdat die in Duitsland uh, geweerd uh, worden. Ja. Nou, daar zijn wij ook, uh, ook tegen. Wij noemen dat overigens geen oldtimers, we noemen dat youngtimers. En de youngtimers, daar zou je wat aan moeten doen. Uh, Hans Hugenholtz had het er, er straks ook al even over. Als je de grens bijvoorbeeld legt op, op 1975... en die grens dan maar gewoon houdt voor de komende jaren... dan uh, haalt de overheid het meeste geld. binnen. Het milieueffect is het grootste. En de mensen die echt uh, met ziel en zaligheid bezig zijn... om een oude auto uh, rijdend uh, te houden, waar we allemaal graag naar kijken... Die worden daarmee gespaard. Maar 75, dan zegt u dus in feite dat zijn auto's van 37... Van, van uh, 35 jaar. Of 35 jaar. Dan val ja. ik er net buiten, dat is ook triest. Maar goed, dat, mijn, mijn voorval ja, dat, komt er dat 78 is dat het lot dan weer. Dat is ja. dan weer het lot. Ja. Maar, maar, oh, daar, daar kan je het nog over hebben. Ja. Maar zo'n regeling, ja. uh, dus die 25-jaar-grens omhoog uh, trekken... Uh, maar de echte auto's waar we allemaal met liefde naar kijken... Uh, waar die we af en toe eens op de weg uh, zien, uh, laten we die nou ontzien. Maar bedoeld is de wegenbelasting, als je heel eerlijk bent... dat is natuurlijk ook iets waarvoor je betaalt omdat je op die weg zit. Als je nou toch kan aantonen dat je minder vaak op die weg zit... dan is dat toch veel redelijker om daarop te beprijzen? Nee. Nou ja, wat er natuurlijk uh, uh, aan de hand is, is natuurlijk in een eerdere discussie, moet je een, een kilometerprijs instellen. Dat, uh, ja, voor bij ja, uh, al... oldtimers zou dat natuurlijk zeer, uh, zeer prettig zijn, Zeker. maar daarmee verdeel je het in ieder geval eerlijker. Maar nou, ja, daar is nu geen vraagvlak uh, nee. voor. We weten dat die echte alltimers, die van, ja, van voor de tweede wereld of net na die tweede wereld, toen de, de auto-industrie opkwam, uh, ja, die worden niet veel gereden. Dat nee. zijn geen zakelijke auto's. Nee. Dus... Per definitie rijden die weinig op de weg. Ja, tot slot, meneer Van gaat u nog actie ondernemen als ANWB... tegen dit plan om de oldtimer te verdrijven van de weg? Nou, we steunen de actie die de KNAK momenteel ja. uh, voert. Uh, er zijn inmiddels 35.000 uh, handtekeningen gezet. Dat kan via de website van de KNAK en ook via de website van uh, ANWB.nl. Uh, en dus we zullen samen met de knak ja. kijken wat we daar tegen kunnen Mijn handtekening doen. komt erbij, meneer Van Woerkom. Dat kan ik u verzekeren. Uh, dank voor uw bijdrage in avondspits, meneer Van Woerkom. Van de ANWB-hoofddirecteur Tom van de Poel zegt mij... WNL, een Mercedes 190D of E is geen oldtimer. Uh, dat, dat, dat zegt meneer Van Woerkom ook eigenlijk. Gees van de Wal krijgt nu alleen maar positieve reacties op een Volvo Amazone uit 61. jongen zegt mooi. Uh, moeten we dan allemaal in saaie grijze bakken gaan rijden? Oh, oh wat een mooie, mooie tweet. Sam van de Poel zegt links of rechts, zo moet iedereen meebetalen uit de crisis te komen, waarom de all-time-rijders niet? Boslo-Jongtimer zegt, Eerdmans, het zijn parels, als liefhebber toed ik met mijn all-timer. De lease-auto is vervoer van A naar B, tot 5000 kilometer per jaar, gewoon via de APK. Hannelore Duinste hebben we hier de rechtse tegenhanger van wat de linkse kunsthobby genoemd wordt. Nou, waarom vinden mensen altijd kunst en schilderij wat zo, zo oud is? En een auto is zeker weer te, te plat. Dat wil ik die Hannelore dus even tussen de oren wrijven. Korin uh, Bomaar zegt, waarom geen kilometerheffing voor alleen all-timers? Mensen die dagelijks gebruiken, betalen dan meer Bijna te veel om op te noemen hoeveel oldtimer tweets er inmiddels binnenkomen. Mark Ouwehand, de oldtimer, moet blijven. Mark? Ja. Goedenavond. Hi. Joost? Ja. Hey, ik heb een Jeep uit 1977 en die komt uit Californië. Hmm. Die heb ik in 2001 gekocht. Toen kwam hij hier en toen zat hij uh, uh, vol met emissie -eisen. In Californië in de jaren 77 en, en daarna waren de eisen in. Die staat in Amerika zo streng, ze hadden al uh, uh, uh, loodvrije benzine, dat was ja. hier nog niet bekend. Uh, er, hij had uh, eigenlijk een nul emissie en die auto is naar huidige maatstaven, 35 jaar later, nog steeds gewoon een vrij schone auto. Ja. Daar komt bovenop mm. dat ik heb één keer die auto heb gekocht en niet uh, iedere jaar een nieuwe. Dus het is een vorm van recycling wat ik eigenlijk... Ook nog doe. weer zo. Ja, Mark, dank je wel, want we, we zitten aan het eind van de show. Maar eh, dat gezegd hebben door de, wat, je, wat je daar zegt. zijn oldtimers volgens mij ook nog de, de rijders die de economie het meest spekken met de onderhoudskosten. Kijk eens hoe vaak de garage wordt bezorgd, bezocht door eh, de oldtimer-liefhebbers. Berend Reinoud zegt nog, Eerdmans oplossing is simpel de wegenbelasting afschaffen en verleggen naar brandstofaccijns. En dat scheelt ook mm, met de administratiekosten ook weer een oplossing... We zijn, we zijn er doorheen. Ik moet Patrick Bergers, Johan Edo en Remco Stunnenberg even teleurstellen. Een andere keer misschien weer over auto's of oldtimers. Dan zijn we weer bij jullie. Ik dank ook natuurlijk naast Schiedel van oerkom ook Jacob Belsma van Autovisie. Hij deed mee aan deze mooie avondspits over de oldtimers. Ik hoop dat u erin blijft rijden. Wat mij betreft zeker. Ga dus naar knak of awb.nl. Dan kunt u de petitie tekenen tegen het verdrijven van de oldtimers van de weg. Straks gaat het kunststof... of sorry, nee, niet kunststof. Het is vrijdag, Manjare. Ga door het culinaire programma met jullie Brouwer. En zondag... Ochtend is het vanaf half tien weer tijd voor WNL. Zoals u weet, Eva Jinek op zondag heeft een mooie paarse bank. Klaarstaan met Hans Wiegel erop, die uitlegt uh, over uh, het regeerakkoord... wat hij daar precies allemaal van vindt en vond. Verder media, Tycoon, tycoon uh, Joop van den Ende... over de speciale band die hij had met André Hazes. En Figo Waas en Prem Radication zijn... Op de bank van Eva Jinek zondag te bezien, zien over hun programma Mannen van een zekere leeftijd. Dat allemaal dus bij Eva Jinek aanstaande zondag half 10 Nederland 1. Maandagavond weer een mooie nieuwe uitzending. Hier op Radio 1 van Avondspits. Wij we wensen u een heel fijn weekend. Doe de rustig aan. Zeker als je gaat toeren in die mooie oldtimer. En we spreken weer mooi maandagavond. Graag tot dan. Dag.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 hebben een hoop werk te doen. Hashtag Januzietax. Dit gaat het niet gebeuren. Ik ben echt pissig erover. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is geen toeval meer. Lidl is voor het derde achterin volgende jaar uitgeroepen... tot beste supermarkt in groente en fruit. In 2010, 2011 en nu dus ook in 2012...